Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters zou het hele land willen meer geld om het tekort aan politieagenten aan te pakken. Er wordt steeds meer van de politie gevraagd, onder meer doordat er meer verwarde mensen zijn door de bedreigingen van politici, journalisten, rechters en advocaten en door de vele explosies in woonwijken. Er is 400 miljoen euro extra nodig, zegt de Amsterdamse burgemeester Halsema, die ook spreekt namens haar collega's. De schaarste bij de politie is een landelijk probleem. En wat wij als burgemeesters eigenlijk al jaren doen, is de schaarste herverdelen. Mm -hmm. En af en toe um, enigszins met elkaar concurreren en zeggen ja? het is hier erger. Of het is daar erger. Maar wat er feitelijk aan de hand is, is dat wij al jarenlang veel te weinig politie hebben. En dat wordt nijpend. ABN AMRO is voor het eerst in 15 jaar geen staatsbank meer. In 2008 dreigde ABN AMRO ten onder te gaan en werd de bank gekocht door de staat. Sinds 2015 is de overheid bezig om de aandelen in de etappes weer te verkopen. Vanaf vandaag heeft de staat minder dan de helft van de aandelen in handen. Dat betekent dat de overheid geen doorslaggevende stem meer heeft bij de bank. Iedereen met een verhoogd risico op HIV kan vanaf volgend jaar preppillen krijgen. Er loopt nu een proef waarin de preventiepil beschikbaar is voor mannen die seks hebben met mannen en transgender personen met een groter risico op HIV. Straks kunnen ook mensen die zelf niet tot een hoog risicogroep horen, maar wel seks hebben met mensen uit die groep, ook de pillen krijgen. Geen bedreigde diersoorten, maar appelbomen. Wiel uit het Limburgse Schimmert plant al zijn hele leven verschillende fruitbomen in zijn boomgaard, waar nu dik honderd soorten rassen staan. Sappig. ik, ja, best wel de mm -hmm. Ik verzamel die voor, eigenlijk voor, voor, voor te bewaren, voor, voor een nageslacht, die rassen te bewaren. Want het is namelijk zo dat er zijn wel veel soorten aan plant. Maar van een enkele soorten, typisch slimmere soorten, die zijn dan aan Maar er zijn ook een heleboel rassen vergeten. En naast de appels heeft we ook een heleboel perenbomen staan. Het weer vanavond is het bewolkt. Vannacht komt het af naar graad of 13. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze.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 is geen storing op de radio. Het is het einde van het nummer Blinded by Fear van At The Gates, waar wij bij het tweede uur mee begonnen van Play It Out Loud Underground. Fijn dat je nog steeds luistert en me nog niet hebt afgezet. Um, volgende band. Dark Funeral. Uh, ik heb ze jaren geleden een keer gezien, een optreden in Hengelo was het. Ik stond lekker vooraan te headbangen. En ik... Pok, Ik denk, wat zweet ik toch erg. Ik... Ik knalde met mijn hoofd tegen de punt van de gitaar van de gitarist aan. Mijn hoofd lag open. Ik dacht... Uh, nou, ik ga gewoon lekker verder. Pleister erop later. En later heb ik de, de gitarist nog ontmoet. En ik heb nog een foto van hem met mij in mijn pleister. En oh, erg grappig. Tenminste op dat moment niet. Maar achteraf wel. Uh, we gaan naar een heel oud nummer van ze luisteren. Van hun eerste, eerste EP eigenlijk. Ik heb het origineel nog. Met handtekeningen zelfs. Hier komt Open the Gates. Dat was Dark Funeral. Ik heb het litteken trouwens nog steeds op mijn hoofd zitten. Van het verhaaltje van net als je hebt geluisterd. Anders kan je het altijd terugluisteren. Want het staat over twee weken online. Zoiets. Zoiets. Zoiets twee weken online. Afhankelijk van degene die het uploadt. Um, we onderbreken even het uh, tweeluik. Want we doen meestal twee nummers achter elkaar. Maar ja, het is weer thuis voor de nummer 13. En die wil ik gewoon even aankondigen. De nummer 13 is altijd een... Ja, een soort speciaal nummer voor mij, of gewoon gewoon een bekend nummer, en, en luister er maar gewoon naar. Hier is karkas, maar incarnate, dat solvent. Abuse. If visible identification is not possible, the pathologist may be able to take fingerprints from the body, but if decay has set in, things become more complicated. <lacht> De plak dat dat eigenlijk ook wel de nummer 13 kunnen zijn. We hadden nog een paar twijfelingen. Wat zullen we doen? Maar toch voor Karkas gekozen. Uh, volgende band. Is een verzoekje van Zatal. Het gaat om de band Mugwa. Oftewel M-G-L-A. En dan dacht ik, hoe spreek je dat in Grosjeblom uit? Je spreekt het uit als Mugwa. Ik heb het aan mijn Poolse collega gevraagd. Het betekent mist in het Pools. En dit is van het album Exercises in Futility en het gaat om dan Exercise in Futility nummer 5. Terfelijke passie, oftewel Immortality Passion van Satiricon. Komt weer uit 1996. Um, daarvoor ook een lang nummer van Maguire Exercises in Fertility 5, 5, ik weet niet hoe ze dat... Uh, uh, Duurde alle twee acht minuten. Oftewel, we zijn gewoon even een verder met twee nummers. We gaan snel verder met het uh, volgende nummer. Die duurt wat korter. Exhumed met Funeral Fuck! En dat was weer een Poolse band met de naam Arcona. En dan komt de titel. Ik heb aan mijn collega gevraagd hoe je het uitspreekt. Gwizda, Boga, Gawos. En als hij luistert, waarschijnlijk niet. Dan denkt hij, dat heb ik je niet verteld hoe je dit uitspreekt. Uh, daarvoor hoorden we nog Exhumed met Funeral Fuck. Mayhem deed ooit Funeral Fuck. En Exhumed denkt, ik doe lekker Funeral Fuck. Het is tijd. ...voor de Concertagenda. De yes. Play It Loud Concertagenda. Sinds Shining in 2010 hun nu klassieke Black Jazz album uitbracht... ...is het zich blijven verspreiden als een mechanisch reptiel... ...dat zichzelf in de ene avontuurlijke geest naar de andere glibbert... ...en onderweg elke hersensynapse doet barsten. In september brengt Shining eindelijk hun oude industriële mollog op de weg... en komen ze woensdag 27 september voor een exclusieve Nederlandse show naar Patronaat... om Black Jazz uit te voeren in de setting waarvoor het gemaakt is. Live op het podium, uitgevoerd met zweet dat langs de muren druppelt... haren die vliegen, vuisten die pompen... en pure muzikale rebellie die de lucht doordringt. Het exclusieve beest, uh, genaamd Black Jazz, deed de hoofden draaien... en geest ontploffen over de hele wereld toen het in 2010 werd uitgebracht... Het had met succes twee dan... Tot, uh, twee tot dan toe afzonderlijke muziekgenres samengevoegd... free jazz en zwart industriële metal... en creëerde een onheilige muzikale alchemie... die nog nooit eerder was gehoord. Zelfs tien jaar na de release noemde Rolling Stone Magazine... de vertolking van Shining de ulti ultieme remake van de King Crimson... klassieker 21st Century Setshoid Man. Playgrounded is een rockband gevestigd in Rotterdam, in Nederland en Athene. Alternatieve metal en hedendaagse elektronische elementen... ...vormen een genre-tartend geluid... ...dat vergeleken is met artiesten zo divers... ...als Deftones en Massive Attack, Carnival, The Ocean en Moderate. Kaarten voor dit concert zijn nog beschikbaar en gaan voor 20 euro. De deuren gaan open om half, uh, half acht en Playground begint om acht uur. Dan verder is er nog een ander concert in de Patronaat. Iets verderop in de week, uh, zondag namelijk. Fleddy Melkely heeft in 2016 een instant hit met het nummer T-shirt van Metallica... waardoor het even leek dat er een nieuwe grappende en gollende eendagsvlieg was geboren. Maar niet is minder waar, want de internethype heeft inmiddels bewezen... dat ze een band zijn die wel serieus moet worden genomen. Op 1 oktober komen ze dat laten zien in de Patronaat. De Vlamingen hebben inmiddels vier albums uit... waarvan Antique Kleist' ondanks verscheen. Ook hierop grijpt de band terug naar een klassiekere s sound met een modern kantje. Nummers met impact, zowel live als op plaat. Verbaas je dan ook niet wanneer ook deze geoliede machine... je dit najaar inpalmt met een show die staat als een huis? Ze nemen die avond de punkers van Skroetbalg mee... wiens waakvlam is ontstoken eind 2019 tijdens een kroegentocht in Groningen. En na de eerste oefensessie in de zomer van 2020 wisten ze... dit gaat mooi worden. En zo geschiedde. Er is onder andere gespeeld op shock. Pop Tempel Vera is meermaals aangedaan ook in het Klokgebouw is gespeeld... en er is geopend voor de Heideroosjes in een volle Oosterpoort. Daarnaast heeft Scootbalg 12 releases onder de riem... waarvan 6 fysieke releases en bijna 300.000 streams op Spotify. De balgen werken hard en spelen hard. Maar ze zijn nog lang niet klaar... en reken erop dat 2023 nog heel wat in petto heeft voor de balg. Kaartjes voor dit concert kosten 23,50 per stuk... en deuren gaan open om 8 uur. De start van Scootbalg is om half negen... Dit mag je niet missen. En er zijn nog kaarten beschikbaar. En dat was het weer voor deze week. Volgende week hoor je uiteraard weer het metal, uh, concertagenda voor die week. Bedankt. En weer terug naar Ben. Ben ik weer. Ik ga weer even terug naar het nieuwe Marduk album. Uh, ik kan er een uur over vol lullen. Ga ik niet doen. Dat wordt te saai. Uh, ik vind het natuurlijk heel leuk dat ze hun album naar mijn tatoeage hebben vernoemd. Echt dank je wel daarvoor. Memento Mori, het is een moraliserende waarschuwing die de levende mens zich maand de sterfelijkheid van zijn bestaan te realiseren. Ja, zo staat het niet omarmd, maar dat betekent het wel. Heel veel mensen vragen, wat betekent het nou eindelijk? Eigenlijk is het gewoon gedenkt te sterven. Maar ik heb er een heel uh, album aangeweid. En uh, in Japan staat er een extra nummer op. Wat hier niet te verkrijgen is. Ik heb hem helemaal uit Japan besteld uiteraard. En uh, het nummer heet... Psalm uh, ja, 156... 156. Um, het is een ander nummer... dan de andere nummers op de cd. Ik zeg... ga er maar even lekker naar luisteren. Hier is het bonusnummer... van de Japanse versie van Marduk. Psalm 156. Er liep iets kwaadaardigs binnen, oftewel Something Wicked Marches In. Ja, Dit was, was het alweer. Ja, zeiden we tegelijk. Helaas, het zit ja, er al uh, weer op. Belachelijk zo snel het uh, gaat. gaat zo snel, net uh, zo snel als de muziek van vanavond. Nou inderdaad, over, ja. over, over een maand, ja. Marcel is de volgende week weer. Volgende week ben ik er weer, dan uh, ga ik een uh, twee uur lang uh, wijden aan de YouTube-fenomeen Leo Moraccioli, oftewel Frog Leap. Die ook 2 oktober een optreden geeft in uh, Tivoli de Vredeburg in Utrecht. En, uh, twee uur lang lekkere metalcovers gaan jullie horen. Hartstikke idee. En covers, wat ga jij doen volgende maand? Ik ga, volgende maand is het. Ja, we zitten natuurlijk dicht tegen de Halloween aan. Dus we gaan een beetje een halloween ervan woe, uh, maken. maken. Nou, bedankt dus, voor het luisteren allemaal. Want de tijd zit er weer op. Tot, tot volgende volg, week. Tot volgende maand. En tot volgende maand voor Ben. <laughs> ik wens jullie al een goede nacht toe. Bedankt voor het luisteren. En bedankt voor het luisteren. Mazzel.